Het is middernacht het begin van maandag 12 februari... wat moet met het RWS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een verwarde man opgepakt... die de Turkse ambassade in Den Haag had bedreigd. Volgens Omroep West belde hij aan het begin van de avond de ambassade... met de mededeling dat twee mensen een aanslag wilden plegen op het gebouw. De politie ging vervolgens naar het huis in Dordrecht waar de man verbleef. Hij kwam naar buiten met iets dat op een vuurwapen leek... waarop agenten een paar waarschuwingsschoten hebben gelost... Vanwege de dreigingen is de omgeving van de Turkse ambassade... in Den Haag korte tijd afgezet. Bondskanselier Merkel heeft in een interview op de Duitse TV... het regeerakkoord verdedigd dat ze heeft gesloten met de SPD. Merkels eigen CDU en de CSU zijn er niet blij mee... dat de kleinere SPD ministers mag leveren op belangrijke posten... als financiën, buitenlandse zaken en sociale zaken. Merkel noemt dat een prijs die betaald moet worden... voor een stabiele regering. Op het vliegveld van Aruba is dit weekend een man aangehouden... die 46 goudstaven in zijn koffer vervoerde. Hij kwam uit Venezuela en wilde ermee op een vliegtuig naar Nederland stappen. De goudstaven wegen samen een kilo of 50 en hebben een waarde van ongeveer 1,7 miljoen euro, zegt het OM. De man is opgepakt op verdenking van goudsmokkel en valsheid in geschriften. Koe Hermien, die eind vorig jaar losbrak en wekenlang vrij in het bos rondliep... is afgelopen avond gevangen en wordt vandaag naar een rusthuis in Friesland gebracht. De koe werd afgelopen avond door dierenartsen verdoofd en gevangen. Het dier moest begin december naar de slacht, maar wist te ontsnappen. Dierenliefhebbers trokken zich haar lot aan. De Partij voor de Dieren haalde via een crowdfundingsactie bijna 50.000 euro op... om Hermien te kopen en naar het rusthuis te brengen. Het weer, winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten kunnen vannacht gladheid veroorzaken. Ook overdag is er kans op gladheid door winterse buien. Vooral in de noordelijke helft van het land. Tussendoor is er zon en ongeveer 5 graden. Dit was het NWS Journaal. NTO Radio 1. Het is maandag 12 februari 2018, het is nu twee minuten over twaalf. Het is live uit Hilversum en weet u weer, al dat belastinggeld... wat verspeeld wordt als zo'n jingle luisteraars, u weet niet... er gaat overleg aan voorraven, al dat soort dingen. En dan, omdat men denkt dat de omroepers die hier op deze mislukte zender zijn... niet kunnen zeggen, goedenavond, dit is Radio 1. Het is geen Radio dit is Hilversum 1. En de zendtijd is van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Het programma heet Zwarte Priet Praat. De technicus vannacht is onze... Enige echte Nederlander, de Germaan die hier al eeuwen zit. voordat al die import-tsunami van buitenlanders kwam. zoals de Batafieren en de Fransen en de, de, de, de, de Hugenoten. Anne Bakema, dat is toch gewoon een, een, een inheemse Nederlander. zoals er nog weinig zijn. Lieke Kuipers is de vrouw achter de schermen. die de telefoon opneemt en de technicus ondersteunt. En mijn naam is Prins Joram Shaw Voor de vaste luisteraars die het misschien vergeten zijn. en voor u die toevallig naar Hilversum 1 luistert. Zwarte Prins niet praat, is het persoonlijkheidsprogramma die alles, inclusief mijzelf, provoceert, ridiculiseert en uitlacht. Dit is geen traditioneel nieuwsprogramma, dit is geen traditioneel journalistiek programma met hoor en wederhoor. De wetten en regels die voor gewone programma's gelden, gelden niet op zondagnacht, maandagochtend van 12 tot 2. Dit programma is cabaret, radio, kleinkunt, satire, ironie, maar ook drama, spanning en af en toe sensatie. Dat betekent niet dat dit een leugenachtig programma is. Dat betekent niet dat ik feiten mag verdraaien. Wel, dat ik met de veten in de hand mijn visie erop gief. En of u mijn visie nou asociaal, verwerpelijk of belachelijk vindt, ik heb recht op mijn visie. He, ik heb, ik heb, Pieter wil even inhaken op top. Ik laat Pieter le le lekker wachten. En of mijn visie nou asociaal, verwerpelijk of belachelijk is... ik heb recht op mijn visie en mening. U hebt het recht op de uwe. We zijn bewust een radiofossiel in de tijd van slimme telefoons... tabletten en zieke media. Het is twee uur radio. Bitter e-mail en telefoon maken het interactief. Dat doe ik omdat ik te lui ben om inhoud te gaan zoeken. Als ik geluk heb, is er een beller met wat inhoud. Maar meestal heb ik wauwelaars die onzin uitkrammen... en die gooi ik ook uit de uitzending of dien ik van repliek. De webcam wilde ik weg, zodat de mystiek van de radio door u kon worden beleefd. Maar vanwege een beller, die uitlegde dat hij recht heeft om via de webcam de uitzending te beleven, blijft die aan en zijn de kamers uitsluitend op mijn gasten gericht, want mijn gezicht hoeft u niet te zien. En omdat ik ook te lui ben om er iets aan te doen, kunt u via de site van Hilversum 1 afleveringen terugluisteren. U hoort ook geen mislukte spotjes op de publieke radio waarin ik u oproep om te luisteren en vertel hoe belangrijk de komende twee uren zijn. De bedoeling is dat dit programma geheim is en dat de, de mensen met verstand en humor ernaar luisteren en via de mond-op-mond -mond reclame de luisteraars dit programma ontdekken. Vannacht zijn er drie nieuwe mensen achter de schermen erbij. Als ze het leuk vinden en Lika ze goedkeurt, ja, de vrouwen zijn hier de stiekem babazen. dan gaan ze het team versterken. Dus als u straks opbelt en u hoort de naam Damiando, zeg ik nou Damiando of Damiando? Oh, en u hoort de naam Damiendo, Jimmy of Sunny. Schrikt niet en denk niet, wat heeft die Lieke toch een zware mannenstem? Het is vandaag hun inwerk- en trainingsdag. Dus als er van alles misgaat met de telefoon, is het de schuld van Damiendo, Jimmy of Sunny. En al die mensen die ze acht vragen, kregen een tweet van. Uh Waar was hij Michel der Hollander, waar Julian verbeek is? Wel, vriend Julian is er weinig. Hij heeft het maar druk. En hij zit nu in Zuid-Afrika, waar hij familie heeft. Maar hij werkt op 25 februari wel. En dat kan ik u nu vertellen, dan komt dit programma live uit Suriname. 38 jaar nadat de militairen gefinancierd en gecreëerd... door de misdadige Jan Pronk en Joop den staatsgreep Staatsgrip pleegde in dat land. Daar komt de uitzending vandaan. En daarna gaat Julian weg, omdat hij bij de narcistische parasiterende onderdrukkers een geweldig baantje heeft... en hij op maandagochtend steeds belangrijk moet... Vergaderen. Daarom hebben we dus Damiendo, Jimmy en Sani, uh, want eigenwijze Lieke gaat even een master doen aan de Erasmus in Rotterdam. Die stopt ergens in augustus toch, Lieke, stop je? Ja, die stopt begin augustus, dus daarom moeten Damiendo, Jimmy en Sani worden ingewerkt. Nou, dan weten we weer dus alles over ons programma. En voordat ik naar de inhoud ga, even de brieven, de ingekomen brieven. Geachte heren, de ...onderstaand bericht verstuurde ik vorige week... ...naar de waardeloze fucked Up npo side diggers ...voor Zwarte Priet Praten en Hilversum 1. Niet aangekomen, dus het pondadres gebruikt. Ja, ja, ja, en dat had je al eens vermeld. Ik had het niet eens vermeld, ik heb het vermeld het iedere week. Eerst wat algemeenheden geboren in Zuid-Afrika, nu in Bosnië... ...en hopelijk snel naar Moskou, maar waar dan ook? Ik luister naar je. Eerst leek je even lepo, maar al snel blijkt dat aan de andere kant te liggen. Hilversum 1 is inderdaad nog altijd de enige juiste naam voor NPO slash radio slash één. 1. Ron van Vlon was mijn favoriete programma... ook te beluisteren via Hilversum 1. Hm, muziektip, Hilversum 3 van Herman 1 spelen. Sinds Ron van Vlon heb ik niet meer met zoveel plezier... geluisterd naar Hilversum 1, uitroepteken. Ten ik vond het supercool dat je mijn oprechte... en dus onderstaande mening deelde. Alleen vergat je de laatste zin niet altijd, hoor. Vandaar, selectief, net de mens. Provoceren in de positieve zin is je talent. Koester en verbeter dat... Van mij hoef je BTW niet langzamer te spreken... maar provoceren om het provoceren. Hmm. Even van iets anders. Hoeveel gouden plakken gaan wij pakken? Met mij kan dat gewoon wel niet bekoren. Hoe gaaf NLU kan zijn. Plakken, plakken, werkelijk. Mooie uitzending, Ronald Sassé. Nou, dus luisteraars, we hebben iemand in Bosnië... die luistert een blanke germaan. Zo zit u maar. We hebben van alles. Ik moet zo lachen... als ik die zogenaamde geweldige radioprogramma's hoor... die ineens 40 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen... gaan uitleggen hoe belangrijk de verkiezingen zijn. Hallo, ik ben al in december 2020. 2017 begonnen kandidaten uit verschillende gemeenten uit te nodigen. En als al die luie mensen op deze mislukte zender, die dagelijks programma maken, iedere dag een lijsttrekker uit de stad hadden uitgenodigd, dan bewezen zijn dat de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk zijn. Maar nee hoor, ze wouen over iedere schiet van Donald Trump, de kant van Kim Kardashian en het geblaat van Blondie, Baudet en Kuzu en andere niet-relevante onzin. Maar in dit rare, gekke programma met uw dorpsgek als presentator weten wij hoe belangrijk lokale volksvertegenwoordigers zijn. En daarom kregen ze. Twee uur lang een podium. En ik ben zo blij met mijn gasten van vannacht. Ze representeert een stad die economisch bloeit als nooit tevoren. Ze representeert een partij... ...wier macht en invloed groter is dan ooit tevoren. In haar stad gaat het gevecht aan met de partij der orgaanrovers... ...om te kijken wie de grootste wordt. En... Ons mailverkeer voor deze uitzending leert dat ze iemand is die altijd goed voorbereid is. Mijn gast vannacht, fractievoorzitter en de, van de fractie in de gemeenteraad en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart namens de ChristenUnie in de prachtige stad Zwolle, Gerdi Rot. mevrouw We hebben afgesproken wel. dat we elkaar toetwaaieren. Ja. Dus, dag Gerdie, hoe gaat het? Uitstekend. Ja? ja Oké, okay, ja. je was Leuk. weer veel te vroeg in de studio. We hadden gezegd, tien voor elf. Uh, tien voor twaalf. Hoe laat was je er al? Wij waren hier om uh, kwart over elf. Geloof ik. Kwart over, ja. uh, drie kwartier te vroeg. Wie heb je meegebracht? Ik heb Marijke Brouwer meegebracht. En wie is Marijke, uh, Marijke Brouwer? Brouwer is uh, iemand uit ons campagneteam. Oké, okay, dus uh, is... Oh, je hebt je eigen uh, PR persoon. Volgens Babe is... L Lieke, is dit de eerste of de tweede die met zijn uh, campagne... De eerste, denk ik. De eerste, ja. Oh god, ja. zo zie je goed voorbereid. Uh, luisteraars, uh, voor de duidelijkheid... u kunt bitteren naar apenstaartzpp1... Of, of hashtag Zwarte Prietpraat. Uh, Patty Kroon heeft je al benoemd... Uh, Gerdien Rots tot een christelijke rots in de branding. U kunt mailen naar zwarteprietpraatapenstaartpounet.tv. Andere mailadressen lezen wij niet. Gedurende de uitzending het telefoonnummer is 0800-1121. Er is iemand die... Oké, ik ga even deze telefoon aannemen. Sorry hoor, Gerdien. Ja, Pieter, je wil inhaken op een topic. Op welke topic wil je inhaken? Sorry, uh, Pieter, je hebt een hele slechte verbinding. Uh, uh, Sunny, oh. ik was. Ja, nu hoor ik je beter. zeg het maar. Oh, Prem, ik wist niet eens dat ik in de uitzending zat, man. Oh, ja, Pieter wilde even in op Topic, dus wat wil je zeggen? De, de topic, ik heb het topic nog niet gehoord. Dus, uh, kijk, die jongen is natuurlijk nieuw en hij begrijpt het niet helemaal. Oh. Maar ik wou iets. een ik de verhaal weten van, uh, van jou, maar je was zo lang boven de vrij het is een monoloog, maar goed ga verder. Goed Nederlands leren, Pieter. Jullie blanken kunnen gewoon geen Nederlands praten. Het is verschrikkelijk. Je moet inburgeren. Maar wilde je nog iets kwijt of niet? Sorry, okay, prep, ik verstand je niet. Oké, doei. Nou, dat was Pieter, uh, ja, sorry. Uh, voordat we met de standaardvragen beginnen... Gerdien Rots van de ChristenUnie, ik stuurde je een mail... om te melden dat de drie mannen er vannacht bij zijn... en toen stuurde je mij het volgende antwoord. Dag Prim. Prima, die nieuwe medewerkers. Ik heb nog even nagedacht over muziek bij de uitzending. Misschien is het leuk om hier iets van te gebruiken. Normaal, met Oer het hart, ik kom uit de achterhoek. <lacht> Billy Jewel met Good Night Side Gone. Tijdens mijn studententijd maakte ik als backpacker... een reis door Zuid-Oost-Azië. Typhoon met Niet Weglopen. Trots op onze superinnemende zoals rapper. Leonard Cohen met Democracy over hoe zwaar bevochten de democratie is. En als ik me goed herinner, gebruik jij ook een gedicht bij de afsluiting. Heb ik er ook een suggestie voor. <Gelach> Onderstaand gedicht heb ik wel eens gebruikt in mijn raadsbijdrage. Dus Gerdien Rots, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Zwolle. We eindigen met een gedicht, maar, maar van onze huisdichter, de zanger, muzikant oh. en verliefde bohemian Janus uit Rotterdam. Maar laten we voor de verandering beginnen met één. Lieke heeft het uitgeprint. Luisteraars, hier gaat Gerdien Rots van de ChristenUnie uit Zwolle het door haar... Uh, uh, uh, uh, een gezonde gedicht live voorlezen... hier op de mislukte Zender Hilversum 1, Gerdien Rots. Het is een gedicht van uh, Treintje Gosker en het heet Zwolle Toch. Je zal toch mogen liggen aan de IJssel... en zacht rugschurkend met de vecht aan beide kanten van het zwarte water. Je zal toch mogen dwalen door haar straten... en rondjes fietsen om haar kern... of een ballonvaart tussen peperbus en IJsseltoren. Het centrum zijn van Nederlandse sporen, dus graag verkozen tot vergaderpunt... met volgestroomde ijzelhallen als gegeven. Je zal toch burgemeester mogen wezen of tuinontwerper van Europa, Europa's groenste stad? Of kind dat spelen kan in alle wijken? En mocht ze in haar eigen spiegel kijken, dan greep ze daartoe alle kansen aan... een stad die stroomt, laat zich niet vergelijken. Toch? Prachtig gedicht. Uh, u kon niet, beter, uh, uh, zwollen, of je kon niet beter zwollen neerzetten. Oké, okay, we beginnen met de standaardvragen. Waar geboren? In Aalten. Aalten Achterhoek. Ja, maar waar ongeveer ligt Alten? Nou, zo'n beetje Ge tegen de Duitse grens. Ja. Uh, Vlakbij Winterswijk. Nee, bij Arnhem richting de Duitse grens. Ik ben, ik ben grens, daar geweest, maar. want jullie hebben daar prachtige wildrestaurants. Je kan daar heel lekker wild eten. In de achterhoek kan je heel lekker wild ja, in eten. Daar ja, daar ben ik ja, geweest. Oké. Okay. Ja. Wanneer geboren? In 1971. Oh, oh, precies de datum: gaan. 23 november. 23, dus dan ja. 23 november 1971. Opgegroeid. In Alten. Ja, en daarna? Uh, ik heb tot mijn 17e thuis in Alten gewoond. En toen ik 17 was, ben ik op kamers gaan wonen in Zwolle. Mm -hmm. Eerst in Zwolle en daarna in, uh, heb ik een jaar in Den Haag gewoond. Mm -hmm. waar eigenlijk Scheveningen. En uh, ik heb ook nog twee of drie jaar op kamers gewoond in Amsterdam. En wat heb je daar gestudeerd? In Amsterdam heb ik politicologie gestudeerd. Mm -hmm. En in Zwolle heb ik uh, maatschappelijk werk gedaan. Dus, en dat was nog de tijd van dokter Andes? was ja. uh, maatschappelijk werk, HBO? Ja. En, ja. uh, uh, en dus je bent dokter en bachelor of zo? Dat ja, je, ja. ja okay. precies. Ja. En um, dus dan hebben we meteen je opleiding ook al gehad. Ja. Lid van een politieke partij vanaf? Um, volgens mij vanaf 1996 ben ik lid geworden eerst van de RPF. En uh, later heb ik zelf bijgedragen... Toen, toen zat ik in het partijbestuur van de RPF... heb ik zelf bijgedragen aan de uniforming met het GPV... en was ik dus ook meteen ook lid van de ChristenUnie. En waarom de RPF? Ja, omdat ik, uh, ik ben christen uh, en ik uh, herkende in de RPF toen en nu in de Christenunie um, dezelfde uh, manier van uh, ja, hoe, je, hoe je je inspiratie vanuit het geloof uh, invult in. De praktijk van alle dag. Maar die NPF, dat... dat was toch een beetje, die waren die linkse uh, rakkers, toch? Die waren een beetje linkser dan. Uh... Die waren wat linkser dan het GPV, ja. Ja, ja dat en, klopt. En die stonden ook iets lichter in het leven dan de GPVers, had ik het idee. Um, wellicht, ja. Nee, ik vind die RPF. Ik was vanaf 1985 tot 2000 lid van de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. En uh, actief lid en zo. En toen kwam ik wel ChristenUnie-mensen, RPF'ers tegen, ook in Amsterdam. Ja. En dat vond ik. Ik kon het altijd ontzettend goed met ze vinden. Het enige waar we over verschilden, is dat zij een sprookje van, uh, uh, van, mm -hmm. van 2000 jaar oud geloofden. En ik geloofde in het sprookje van Marx. Mm -hmm. He, dus daar was ons enige verschil. Maar bijvoorbeeld over de figuur Jezus... waren we het al gauw voor dat de eerste socialist was die ik kende. Hmm. Die man deelde zijn brood, die man vocht handelaren aan... die de mamon diende hè, en al dat soort dingen. Hey, voor het volk, dus uh, ja. gaf niet zo om materie. En als je nu de post ziet in Rome in die, in, in, in, in, in die vergulde vestigingen... dan denk je, wat is gebeurd met Jezus' woord? Dus, ja. Maar die RPF's, ja. dat, dat, die mocht ik wel. Die nou. hadden wel wat, wat, wat linkse gedachten. Ja. Ja. Die waren ook nou, voor de opvang van vluchtelingen en ja, zo? Ja, zeker, zeker, ja. ja. En dat zijn we uh, nog steeds ook. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik, vind ik, vind ik vind de paus trouwens ook echt een geweldig uh, mooi voorbeeld... van ja. hoe je uh, nou, de, de christelijke inspiratie vormgeeft in uh, de praktijk van alle dag. Ja, maar dit ik is een jezuïte. En die jesuïten zijn een beetje als die uh, RPF'ers. Die willen ook geen rijkdom. Die willen ook voor het volk omkopen, ja. opkopen... Om opkomen. Mm -hmm. ja. <laughs> dus, uh, ja. ja. Niet alleen mooie woorden, maar ook daden. Maar in 1996, Riek, ja. ik snel was je 25 jaar... en toen ben je lid geworden dus. Ja. En wat was een directe aanleiding? Dat dacht... Nou, de aanleiding was dat ik uh, politicologie studeerde. Uh, ik richtte me in die studie eigenlijk vooral op de internationale betrekkingen. Maar als je politicologie studeert... dan vraagt iedereen natuurlijk ook uh, al snel... wat je van allerlei politieke dingen die in ons eigen land uh, gebeuren vindt. En um, ja, dus uh, dan ga je vanzelf ook wat meer verdiepen... in, die, uh, in, in de nationale en ook de lokale politiek. Um, en... Nou, toen ben ik uh, aangesloten bij, een, uh, bij de partij waar ik me het meest thuis voelde. En de gemeenteraad vanaf? Vanaf 2007. Oké. Okay. En uh, wat voor werk doe je? Ik geef uh, communicatietrainingen en ik word af en toe ingehuurd als dagvoorzitter vanuit een eigen bureau. Doe ik oh, dat dus je bureau bent eigenlijk Rots. een soort concurrent van me, want ik ben ook dagvoorzitter, uh, maar ja, ja, ja, ja, ja oké, okay, ja. ik <lacht> zie het al. Nou, volgens mij doe je het veel beter dan ik. Afmakende zin, ik zit in de gemeentelijke politiek om dat. Ik graag van betekenis wil zijn voor de omgeving waarin ik leef. Oké, okay, en was je bij de vorige verkiezing ook lijsttrekker? Ja. Ja, in 2014. Ja, ja. En toen hebben jullie de grootste uh, uh, zegen ooit gehaald in Zwolle. Ja. Want jullie haalden hoeveel zetels? Acht. Acht. En op ja. gemeenteraad van? 39. De, ja, en daarmee ja. waren jullie de grootste partij in Zwolle. Ja, klopt. Onder ja. jouw bezielende ja. leiding. Ja, ja, ja. ja. Ja. Ja, ja, dus dat was een geweldige verkiezingszegen. Wij hadden zes zetels. We hadden, uh, die zesde was een restzetel. Dus we hadden uh, voor die verkiezingen gezegd... Van, nou, we gaan voor zes volle zetels, uh, want dat leek ons toen een reële inschatting. Dat het er acht werden, ja, dat was natuurlijk geweldig. Dus ja. we hebben echt een groot feest uh, omgevierd. En ik heb en... begrepen, maar dan moet je me corrigeren als dat niet zo is... dat jullie procentueel hoger scoorden dan in andere uh, uh, delen van het land. Dus als je, als je kijkt naar... Als ChristenUnie Christen zijn, zonde. wil um, dat, da Ja, dat, kan, dat zou goed kunnen zijn, ja. Volgens mij niet als enige. Er zijn nee. wel meer gemeenten die ook hoger scoorden. Ja. Maar ja, wij scoorden wel heel goed. En wat ja. is er toch ja. met die ChristenUnie... voordat ik naar een paar bellers ga... dat jullie altijd zulke goede vrouwen hebben? Ik be het begon met Tieneke Huizen. Ik was een groot fan van haar. Echt, ik vond haar fantastisch. Ik vond haar ook als staatssecretaris... zag mm. je ook dat haar beschaving er af en toe in de weg zat... in dat haantjesgedrag. Ik keek naar uh, Carola Schouten, ja. uh, Carla Dick Faber. Weet ja. je, wat is er toch? De enige man die daar de uitzondering op is... is Nico Drost uit Renen. Uh, die, die was echt geweldig, die was de gast. Ik ben een fan geworden. Maar hoe komt het? Dat Want je denkt bij christelijke partijen natuurlijk... aan de vrouwelijke onderdrukking vanwege de SGP. En mm, ook bij het CDA. Nee. Dus hoe komt het dat bij de ChristenUnie dat die vrouwen zo geëmancipeerd zijn? En ook echt plekken kregen? Ja... Uh, nou, ik heb daar zelf aan uh, bijgedragen zelfs. Uh, wat, ik vertelde net al, ik zat in het uh, partijbestuur uh, van, de, van de RPF toen. Uh, en later dus van de ChristenUnie. Toen is 2002 dus, uh, of 2003? Ja, drie, nou, uh, ik denk uh, rond, uh, rond 2000 ja. inderdaad. Ja. Ja. En uh, toen waren er nog niet zo heel erg veel vrouwen actief. Ja. Uh, ik was ook nog een, uh, een, een, een, een ja, jong meisje, zou een ik aan zeggen. Ja, ik was... En... Uh, wij vond, ik vond toen samen met een aantal andere vrouwen en ook een paar mannen... dat er te weinig vrouwen actief waren. Uh, dus wij hebben toen een, uh, een werkgroep opgezet. Vrouwenparticipatie, die noemden we inclusief. Want uh, dat wa was niet alleen een, een clubje van vrouwen die meer wilden... maar dus ook mannen die de, zich daarbij voegden. En um, ja, samen hebben we toen uh, de vrouwenparticipatie... binnen onze partij echt op de kaart uh, gezet. En nou, veel vrouwen geworven... in het land. Uh, en ik, ja, dat, ik, dat heeft echt zijn vruchten afgeworpen. Tineke Huizinga is uh, onder andere in die tijd uh, uh, zichtbaar geworden. Ja, na nou 2006, ja. BBM met Erkamp Maar zowat ja. in het parlement vond ik er al geweldig. Ook wat ze over de vluchtelingen ging. En er is nog wat anders luisteraans. Het is verbazingwekkend dat ik een partij... die gebaseerd is op een 2000 jaar sprookje de hemel inprijs... maar zwarte zijn bij jullie... jullie zijn een partij met een heleboel zwarte erin. Ja. ja, dus ik bedoel niet blanke, wat, uh, het zijn ook auto autochtonen en dingen... maar gewoon dus de gekleurde medemensch is bij jullie zeer goed vertegenwoordigd. Ja. Ja, dat klopt. Nou, je noemde net zelf al... Uh, Jezus is een, hè, zou je een socialist ja. uh, kunnen noemen. Iemand met, uh, uh, heel sociale, uh, met een heel sociale visie. Um, uh, bij ons gaat het niet om hoe je eruit ziet. Of uh, wat je achtergrond is. Maar wie je bent. Ja. We zien de mens. Die leest er ja. ook alweer uh, uh, Don... En Don Zeder. Ja, ja. Die, die, die gaat waarschijnlijk voor het eerst in de historie... in Sietel halen in Amsterdam. Dat zou geweldig, dat geweldig zijn. Ja, ja, dat zou geweldig zijn. Het is echt, echt grappig. Dus luisteraars, mijn gast is een vrouw... die baas is van de ChristenUnie en Zwolle 18. Dus maar nu willen die orgaanroefers van D66... die zeggen, denken dat ze de grootste gaan worden. Wat denk jij? Uh, we, gaan het zien. we gaan het zien. Ik denk uh, uh, dat wij uh, uh, ja, heel goed geworteld zijn in uh, Zwolle. Uh, en, en jullie hebben bestuurd met wethouders en het ook. Ik heb ook, begrepen, ja. luister. Ik heb er geen verstand van. Ik ben teleur om het uit te zoeken. Dus ik bel één of twee mensen en die zeggen, ah, die hebben het goed gedaan. Wethouder raast is populair. Uh, die fractie is populair. Ze ontmoeten heel veel mensen. Ze praten met veel mensen. Ze zijn toegankelijk. Mm. Ik geloof dat mm. je mobiele telefoonnummer op de site staat. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, dus. ja, we hebben ontzettend veel contact met, uh, met mensen. Dat vind ik ook. Lokale politiek is heel dichtbij. Hè? Uh, ik kom eigenlijk elke week wel uh, nou, bij, bij verschillende mensen over de vloer. Als ik uh, mailtjes krijg of inderdaad gebeld wordt... door mensen die uh, nou, een zorg hebben of, of ergens mee zitten. Um, dan ga ik naar ze toe. Ik luister. Uh, ik probeer uh, uh, een oplossing te krijgen te vinden ook, of ik uh, uh, gebruik de input die ik krijg in die gesprekken... ook om het beleid van de gemeente te verbeteren. Ja, dat is de, de, de basis van lokale politiek. Dat is hartstikke leuk. Dat maakt het, het uh, raadslid zijn ook heel erg interessant. Maar klopt het nou wat mensen tegen zeggen nogmaals, luisteraars, ik ben te luid, dus ik vraag twee mensen... maar dat je ook niet schroomt om je eigen wethouder... wel op de christen manier, ook kritiek te geven... en te zeggen dat moet beter, dat moet beter? Tuurlijk, ja. Ja, zeker. Dus jullie doen ja. niet zoals D66 in Amsterdam... dat ze hun leuke-achtige wethouder dekken... en als die foto maken gaan draaien om te zeggen... het is geen foto, en zo. Voor mij is politiek een, een middel om uh, goed beleid... voor onze stad te voeren. En um, uh, uh, uh, ja, wij zijn, wij zijn daar maar instrumenten in, zeg maar. Hè? De, de, ik zelf als uh, fractievoorzitter, uh, mijn fractieleden... Mijn, onze wethouders. Uh, en wij, um, wij dienen met elkaar een hoger doel. Namelijk het beste zoeken voor onze stad. En dat is wat we telkens voor, uh, voor ogen proberen Luisteraars, te Luisteraars, het hebben. is vervelend als je steeds vol bewondering naar iemand moet luisteren. Starbuck zegt, jawel, Christen socialisten daar zijn er te weinig van. Maar ook pet je af voor investeringsplan Defensie van de SGP. En ChristenUnie is veel gezonder en linker dan het CDA. Goed bezig. Uh, Zwolle, nou daar kun je trots op zijn. Grote zwarte kousenbalwerken van Nederland. Weet je wat leuk is? Dit is van El Flitso. Dat is een gefrustreerde... Uh, blanke import Nederlander. En die begon ook wat een kinderachtig gedicht. Het moment dat El Flitso je begint te prijzen... dan doe je iets mis. Dus okay. zodra je op je geld <laughs> betekent dat dat je goed bezig bent. Er zijn twee bellers uh, uh, die komen... Maar, en ik vind dit... Stel eens de juiste praag, vraag. vraagprim. Scheiding van kerk en staat. De, uh, El Flitzo weer... Luister. Uh, ik, je mag het zelf invullen... Geen Nederlands. maar ik... Wat ik ook bewonder van jullie... is dat jullie duidelijk zeggen... religie is privé. We dienen vanuit die filosofie, die religie. Maar er is een scheiding van kerk en staat toch? Ja, exact. Nou. Dat, die is er en die, uh, die, uh, daar staan wij ook achter. Ja. Die respecteren we ook. Je bent niet als ook. die mislukte moslims van Koesu... die via achterdeur toch wel subsidie willen hebben... voor de moslim... Uh, uh, nee. die dingen, moskeeën omdat er geen hond uh, erin wil zitten. Nee. Nee. nee. En tegelijkertijd zijn we wel heel helder over uh, waar we vandaan komen. Uh, waar, uh, waar onze visie in is uh, geworteld. Um, uh, en uh, ja. Vanuit die visie heb je ook een politieke visie. En neem je ja. politieke standpunten in. Ja. En, en ja, die verwoorden we in, uh, in de politiek. Weet je wat ik heel slim vond? Dat ik had Tine ga ooit geïnterviewd. En toen werd ik er om de oren gaan slaan met het Oude Testament. Toen zei ze, ja maar Prim, je moet naar de bergreden kijken. Dat is het vertrekpunt. Mm. Dat alles ervoor, want dat vond, weet je wat ik het briljante mm. van Jezus vond? Als je nou zegt, luister, al die oude regels die deugen niet... dan gaan mensen zeggen, ja, je wil een hele nieuwe religie. Maar hij zegt, ja, die regels gelden. Alleen maar de persoon die zonder zonde is, die moet ze toepassen. En ieder mens is zondig, ook Jezus. En daarom kwam daar naar die bergrede... waarin hij kan zeggen, keer de andere wang toe. Dus die man was echt een slimme politicus, hoor. Nou, uh, uh, Jezus was zelf, zelf zonder zonde. Dat is wel... Uh, nee, want even zeggen. hij zegt, zeggen, die zonder zonde, is werpen de eerste steen. En hij heeft de steen ook niet geworpen. En, uh, <laughs> ja, klopt. en als hij zonder, als hij zonder <laughs> zonde was, dat zou je niet... Want hij zegt, <laughs> hij die zonder zonde, is mogen de steen werpen. Ja, ik denk dat Jezus inderdaad uh, briljant was... in uh, uh, ook het, het confronteren van mensen ja. met, uh, uh, ja, met, met hun eigen... Um, nou, echt, hij, hij hield mensen echt een spiegel voor. Ja. Ja. En, uh, en hij inspireert mensen tot op de dag van vandaag met hoe die leeft. Maar weet je wat ik grappig vind? René van der Geep zet de preuk op... en hem ma ma ma ma maakt een grap over die bovenspillenbiek. Ik vind dat je over alles grappen moet kunnen maken. Een grap kan, vals, kan, kan slecht zijn of goed zijn, maar het kan nooit fout zijn. Heel Nederland weer politiek correct. Ik heb gezegd, om maar een voorbeeld te geven... Ik vind, niet vanuit enige christelijke filosofie... maar gewoon vanuit mezelf. Ik heb mijn lichaam. Als mijn lichaam niet functioneert, moet ik dood. Punt. He, ik wil ook nooit organen van iemand anders. Ik wil mijn organen verkopen, maar dat mag niet. Zeg als ik niet mag, en ik wil niet dat mijn orgaan gaat naar een of andere moordenaar... wat wel mogelijk is in mm. Nederland. Dus ik zeg, orgaanroefwet... er is een overschot aan mersche organen... er is een overschot aan mensen die niet willen accepteren dat ze dood gaan. Nou... Ik kreeg allerlei baggeren. Mm. Toen denk ik, maar mensen, iedereen zit de andere maat te nemen. Ondertussen zijn we allemaal zo fout als de nieten. We hebben allemaal onze geheimen. We hebben allemaal onze zwakheden. We hebben allemaal onze zondige gedachten en daden. Dus, en dat vind ik het leuke van je. hij zegt: oké, okay, nou. Als je zoveel beter bent dan de anderen, doe dan. En als een paar mensen daarna zouden luisteren, zouden we veel rustiger leven hebben. Ja. Nou. Nou, je noemt net van we zitten elkaar de maat te nemen. Dat is misschien wel wat we soms wat te veel doen. Ja. Als iedereen vindt wat hij vindt. en belangstellend is voor wat de ander vindt. zonder de ander de maat te nemen. dat zou een aangenamer klimaat zijn. En dat vind <lacht> ik dat christen ja. politici heel vaak doen. Die kijken nou. niet naar anderen. Die, behalve die je ja. wel voor de wind is, iedereen. De maat aan het nemen. Mm -hmm. Maar ik bedoel, als ik kijk naar hoe Carla Dick Faber, uh, Segers uh, Carola Schouten het doen, steeds, altijd met een oké, okay, de, de reden zoeken, zeg maar bijna. Dat, dat, dat vind ik wel dat jullie typeert. Nou, jullie fijn, zijn minder mooi. van. Toch ja. klopt dat? Of, zijn, jullie zijn ja, ik ken me erin. Ja. Ja. jullie ja. zijn minder ja. van de confrontatie ja. en meer van het bruggen bouwen. Ja. Absoluut. Kunnen Absoluut. jullie ja. Blondie ja. en Kussou en Baudet niet gewoon een keertje een cursus beschaving? geven? <laughs> Ja. Doe, doe ze mee in uh, uh, nee, denk? Nee, PVV? nee. Nee, nee. Oh, doe de SP wel mee in De SP wel. Oké, okay, ja. Ja. ja. Maar goed, maar in de gemeenteraad vinden jullie bij de SP elkaar ook wel? Stemmen ze Zeker, ja. Ah. We vinden elkaar heel vaak. Uh, okay. ja. we, we gaan even naar wat bellen. Want kijk, het werk zo is veel inhoud. dan moeten mensen nu kunnen nadenken voor wat voor stomme tweets ze gaan sturen. Michael was het eerste. Michael, nacht Wat wil je kwijt? Hey Prem, alles goed met jou? Niet alles is goed. Veel is goed, maar niet alles. Ik ben nog geen miljonair. Ik, word, uh, ik moet nog veel meer voor, uh, geld krijgen voor de prestaties die ik lever. Syrische vluchtelingen slapen nog op straat. De Europese Unie is niet in staat om goed te hervormen. Dus niet alles is goed, maar wel heel veel. Oké okay, Prem, heel goed Maar ik... ik, ik uh... Wat? Hallo? No Prem... Oké, okay, sorry, je blaakt te veel. Nou, zie je dat, dat doen we dan. met John, goedenacht, je wilde wat vragen. John? Goedemorgen. Ja, goedenacht, zeg het maar. Ja, met Ton, hè. Oh, met Ton. Oké, okay, ja, Sunny nam op. Ja, Sunny, dit is Ton uit Rotterdam, vaste beller. Hij woont aan de Delftshaven, hij heeft ooit tongkanker gehad. En daardoor is hij afgevallen, moest allerlei voedsel eten. En hij belt en hij baalt omdat Lia er niet meer is... en dit programma te serieus wordt. Toch, Ton, wat wil je vragen? Ik had een vraag, heb jij van de weg ruzie gehoord? Tussen die Pechot en Noreen? Tegen die Pechot? Tussen wie? Ja, en, en er werd er gezegd... Wat dat pe, pe, pechot, Thierry u, Baudet en Pechot, denk In Amsterdam? Er, maar kijk Ton, wacht even. Kijk je daarna? Ja, hey, maar ton, ja, ik vind ik het, het een schande wat hij verluister. Het gaat om gemeenteraadspolitiek. Nee, het gaat de, niet om op, Tweede Kamer. Dus wat Baudet en Pechot vinden... Nou, interesseert me geen hal. Maar ga je gang. Dus op de radio gezegd dat banken meer IQ hebben... dan zwartje. Nee, Winston Singh, die door een heleboel kranten... een Hindoestaanse Suriname wordt genoemd... maar gewoon een F-Nederlander is... zoals alle andere Nederlanders geboren en getogen in dit land... heeft ergens gezegd... er is ooit een... ik zei even wat uitleggen, Ton... als mensen een beetje nadenken... als ik... Uh, de persoon die in, in, in de hoogste IQ-test haalt in Nederland... volgens de IQ-test, naar het bos in Afrika brengt. En ik doe daar een IQ-test, dan komt hij in de domste categorie uit... want hij kan die vergelijkingen niet maken. Dus in een IQ-test krijg je taalvragen, je krijgt ruimtelijke inzichtvragen... maar met voorbeelden die gestoeld zijn op die maatschappij... waar de IQ-test wordt gedaan. Dus die IQ-testen, daar is een hele publiciteit over geweest, Er is een boek geschreven, Het Brein. En daar hebben ze intelligentietesten... verschillende personen van verschillende etniciteiten, zo u wilt rassen, die test laten doen. En ik heb al jaren geleden gezegd... mensen is goed, intelligentietesten moet je zien. Ook, het, is ook, het zit ook een sociaal aspect aan van binnen het onderwijs wat er is. Dus die zwarte die zich laat aanpraten... dat die minder intelligent is dan die blanke, die is rund. Want ik ben de meest intelligente Nederlander. Daarom heb ik ook de bijnaam de opper-Nederlander gekregen. Ja, Ton, de ja, intelligentste man ja, van ja, Nederland is een zwarte, ja, Ton. Ja, jij wel, maar dat ja. is toch aan een ding... Hoe, hoe komt die Pechot? Hè? Dat woord van jou, huilie, die huilie? Maar, pe, maar pech tot is huilie huilie. hij wil je organen roven. Hij heeft de wet gemaakt dat, we, dat de staat mijn organen moet ik gaan wordt Maar ik bedoel, ja, iedereen heeft recht in zijn eigen gesproken. Alleen wil ik je nogmaals zeggen, Ton. als al die. Er is een onderzoek geweest van Harvard, of, of de, van de NASA. Uh, dat vertelde Robert Dijkgraaf. Ze lieten mensen intelligentietest doen... en maar 2% slaagden toen ze kinderen het doen... en daar slaagde het zoveel als 80%. Omdat kinderen nog niet zijn gebrainwashed... nog niet zijn gehersenspoeld... in die hele systematiek. En het maakt me geen klap uit als men... Ik ben zwart en ik ben een man... en mensen mogen alles van me vinden... maar ik laat mijn lot toch niet bepalen... door wat andere mensen van me vinden, uh, Ton. Ja, ja, ja, ja. Ik heb toch een eigen zelf, eigen waarde. Ja, maar jij, jij hebt wel een IQ. Maar, maar, maar, dat, Ieder dat, maar, mens dat, maar, heeft een IQ, Ton. Ik ben, ben jou twijfelig soms of je die hebt, maar goed. Uh, uh, uh. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, Ja, nou, ja. nou soms, ik mag <laughs> toch twijfelig, ik heb toch recht op mijn visie. Maar dankjewel, Ton. Uh, jongen, ik ga verder luisteren naar je. Ja, goede gast, hè? Ja, ja, ja, zo. Okay. Ik Do ga Doe je best, hè? Dankjewel, Ton, doei. Oké, okay, die Johan is er weer. Even kijken, Johan, ben je er weer? Ja, ik ben er. Oké, okay, zeg het maar. Oké, okay. de FGP. Ja. Ja. Weet jij niet dat uh, de kerk en staat gescheiden moet maar de zijn? Maar even ten eerst is die de sgp gast, maar de ChristenUnie-Gerdien Rots, lijsttrekker van de ChristenUnie in Zwolle. de nee, Unie, maar het is eigenlijk één pot nat. Nee, maar Johan, zie je, kijk, dit vind ik... kijk, dit vind ik nou een minimale beschaving. Als je zegt het is één pot nat... die vrouw staat voor een bepaalde politiek... een bepaalde inspiratie, een bepaald programma... en jij noemt het één pot nat. Dat is niet zo, Johan. Je moet wel met correcte veten komen, heb ik net al gezegd. In de toekomst kijken, maar dat gebeurt niet. Wat zei je? Politiek betekent in de toekomst willen kijken, weet mensen... okay, je. Oké, hoi Viermond. Mevrouw gerd wat betekent politiek in de toekomst kunnen kijken? Nou, in ieder geval uh, anticiperen op de toekomst. En uh, proberen het uh, ja, beleid wat we nu maken uh, toekomstbestendig te maken. Ja, Oké, okay, ga verder met je vraag, Johan. Oké. Okay. Maar dan zitten de mensen maandenlang te kibbelen. Ik weet niet waar je het over hebt... want in de Zwolse gemeenteraad, mevrouw Rots... het kan zijn dat ik het verkeerd heb. Kibbelen jullie niet zoveel. Jullie beargumenteren... Op een beschaafde manier. Jullie brengen jullie zienswezen naar voren, zou je dat kibbelen noemen? Uh, nou, nee, we debatteren inderdaad. En af en toe wordt er natuurlijk ook wel wat gekibbeld. Ja. Zeker wel. Maar ze <gif> debatteren voornamelijk. Dus je, het, je bent, ik moet raden, je bent zeker een blanke Nederlander. Want je hebt al drie keer je veten ik niet correct. Aan, en ik, ben, ik, ik ben een beetje fan van jou. Maar ja, maar volgens mij moeten we jouw intelligentie echt gaan onderzoeken in die studie. Maar ga verder. Wat wilde je zeggen? Ja. Ik kijk, jouw intelligentie. Kijk, je bent een heel intelligente man. Ja. De intelligentste van Nederland. Soms heb je daar ook weer niks aan natuurlijk. Hè? Want ja, je kan natuurlijk wel te ver gaan. Maar... <laughs> je kan nooit te ver gaan. Want jij belt vrijwillig naar dit programma. En als je belt stel je bloed aan het feit dat ik je ridiculiseer bespot of afbreek. Maar, maar wat, ik, wat, ik, wat ik van politiek vind. Is, ik heb nu zo'n kans Maar ja, ik ben niet geïnteresseerd. Oké, okay, doei. Ik ben niet geïnteresseerd in wat jij van politiek vindt. Perke zegt. Prim, waarom zat je daar wel te klappen bij de Wereldraad door toen Britt Dekker sprak over de donorwet? Als je tegen die wet bent. Luister, Perke. Dat ik tegen die wet ben betekent niet. Mijn, mijn dochter is donor. Dat als mijn dochter doodgaat en ze, ze gaat er organen verspreiden, is het haar wil. En ik applaudisseerde omdat ik het heel mooi vond. Wat Britt Dekker vertelde over de vader en de manier hoe ze het vertelde. En ik heb respect voor mensen die anders denken alleen wil ik niet dat mijn organen geroofd worden door de staat. Ik heb een zelfbeschikkingsrecht en mijn organen zijn van mij. En ik, ik, ik hoef toch ook niet met een bordje uh, uh, uh, een, een, een register te gaan tekenen... dat ze niet verkracht wil worden. Het gaat om mijn fysieke integriteit. Iedereen blijft met zijn poten van mijn lichaam af. Het is mijn lichaam ook naar bedoeld. Maar goed... Um, het, ja, ik, denk, ik ben het daarmee eens. Ja. Uh, ja. En um, ik denk dat er wel... Uh, kijk, mensen die uh, uh, op een orgaan wachten... De, de, daar hebben we er ontzettend veel van. Ja. Hè? Dus het zou heel erg goed zijn als er meer mensen orgaandonor willen worden. Maar mevrouw uh, Ross, ik ben voor de wet... dat de persoon die niet als donor geregistreerd staat... ook geen organen mag ontvangen. Precies, dan gaat dus zien hoe het probleem meteen opgelost wordt. Want als je geen donor bent, mag je ook geen donor ja, ontvangen. Ja, ja, ja. Ja. Nou, dan reciprociteit. Als jij niet wil geven, mag je niet ontvangen. Maar daar, wat Agnes kant had, deze wet. En ik heb altijd op Agnes gestemd en ik heb altijd gevochten. Maar ik dacht met er hierover. Maar ik dacht, een die meerderheid. En nu komt die meerderheid en nu in de Eerste Kamer. En ik kijk, bedoel, het moment dat het gebeurt is het eerste wat ik ga doen, ga dat denk ik natuurlijk wel invullen. En vervolgens ga ik naar de rechter stappen om te zeggen dat de staat mijn organen. Ik zal die wet gaan aanvechten en dan moeten ze het internationaal toetsen aan verdragen. Maar ik vind dat het in strijd is met het verdrag voor de rechten van de mens. Mm -hmm. Maar fysieke integriteit. Ja, nou, ja, ik denk ook dat het veel beter zou zijn... als al het geld dat er uh, eventueel uh, wordt gestopt in een, uh, in een campagne... Die st waarmee straks moet worden duidelijk gemaakt... dat je je ook kunt uh, terugtrekken. Dat, je, dat, dat al dat geld dat kunnen we ook stoppen in een campagne... waarbij er meer uh, orgaandonoren worden ja. geworven... gewoon in de huidige situatie. Ja. Dat zou denk ik veel beter zijn. Ja, maar goed. Ja. We gaan even verder... Oh ja, als ik moet het programma... U moet vertellen dat het 37 minuten over twaalf is... of 7 over half één. Dat u luistert naar Hilversum in Het programma heet Zwarte Prietpraat. Uh, uh, uh, Sani... Uh, uh, Damiendo, Jimmy, die nemen om de beurt de telefoon op en Lieke zit gewoon op de bank lekker niets te doen. Uh, Mijn gast is Gerdien Rots van de ChristenUnie uit Zwolle. Ik ben Primra Rekies. U kunt bitteren naar apenstaat ZBP op 1 of hashtag zwarteprietpraat mailen naar zwarteprietpraatapenstaatpounet.tv Andere mailadressen lezen we niet. U kunt bellen naar 0800-1121 met intelligente vragen. En Anne Bakema, die is de technicus. Uh, mevrouw Rots, u zegt dat u als backpacker door zuidoost azië bent getrokken toen u studeerde. Ja, klopt, ja. Waar ik bewondering voor had, ik kwam in Nederland en uh, meisjes van 18, 19 jaar, uh, uh, Lieke laatst ook, die gaat gewoon gaat met een rugzak naar een heel vreemd land waar ze de taal niet spreken, slaapt bij allerlei hostels en niet overkomt ze. Ja. Ja, nou, inderdaad, dat is ook mijn verhaal. Ja. Maar, maar wat ja. voor, hoe oud was u? Ja, ik hoe denk dat u? ik uh, 22 was 22. toen ik dat deed. Ja. En net klaar tussen met HBO? Ja, inderdaad, ik was klaar met de HBO, dus misschien was ik 21 dan. Ja. En um, ik wilde dus nog doorgaan studeren aan de universiteit... maar ik dacht, nou, dit is wel een mooi moment tussen die twee studies in... om eens even heel wat anders te doen. Maar voor de duidelijkheid, en, altijd je hele leven lang gewoond. De Aalton, in Aalten, op ja. kamers gewoond ja. in uh, Zwolle. Uh, uh, Zwolle. Ja. Nou, Ooit al de oceaan overgestoken of zo? Nee, het was zelfs de eerste keer dat ik ging vliegen. Ja, en dan pak je een ja. vliegtuig naar welk land? <laughs> Thailand. Naar Thailand. Ja. En de, daar dus zijn Thailand... drugsdealers, er zijn uh, hoeren, er zijn pooiers... Uh, er zijn allerlei souteneurs en dan begin je in Bangkok. Ja, inderdaad. Daar woonde toen een uh, oom en tante van mij ja. op dat moment. Die werkte in uh, Bangkok. Dus ik ben uh, de eerste week bij hun geweest. Ja. Zij hebben me uitgelegd uh, hoe je de traveler checks, die had ja. je toen nog, uh, moest uh, omwisselen bij de bank. En uh, hoe je kapkoenka zei en zo. En um, uh, ja, toen ben ik daarna uh, zelf verder uh, gaan reizen. Door Thailand, door Maleisië, uh, door Vietnam en Laos. Hoe lang was je weg? Uh, ruim vier maanden ben ik toen. Uh, uh, waar sliep je al die goedkope hostels? Ja, al die, uh, ja inderdaad, met een uh, Lonely Planet boven in je rugzak. En uh, helemaal alleen. Ja, ik was uh, alleen op pad. En uiteindelijk ben je natuurlijk heel weinig echt alleen. Want uh, in die hostels, daar kom je allemaal van dit soort mensen ja. <laughs> tegen uit de hele wereld. En dan trek je natuurlijk regelmatig uh, een, een tijdje met iemand op. En het was heel grappig, want um, uh, ik kwam zelfs ook nog. En, uh, een van mijn uh, betere vriendinnen uh, kwam ik tegen uh, in het zuiden van Thailand. Heel toevallig, het was natuurlijk nog in de tijd waarin je geen uh, mobiele uh, telefoons had en zo, dus je wist uh, eigenlijk helemaal niet van elkaar wat je deed al die maanden. Ik wist wel dat, dat die vriendin uh, die, die zat in uh, Australië en die zou via Indonesië weer teruggaan naar uh, Nederland. Um, uh, en nou ja, zij, Indonesië heeft ze dus uitgebreid naar nou ook uh, Thailand. En wij kwamen elkaar tegen op een avondmarktje waar, uh, waar we allebei wat gingen eten. hoorde ik ergens opeens Hé hey, Gedien roepen. Nou, dat Ik, heb dus dat zo een een bewondering. ik moet je zeggen, ik heb zo'n bewondering voor jullie dat je dat doet door landen. En, en, en, en, en toen het, een van die meisjes wie ik het vroeg was pas in Nederland. en die zei: ik zeg, maar een rugzaak vier maanden. je hebt drie T-shirts nodig, drie onderbroeken. Ja. Uh, uh, uh, Kooksel voor je, voor je dingers. En that's it. Ja, ja, inderdaad. Lange sokken of voor, tegen bloedzuigers. Ja. We gingen natuurlijk ook. Ik deed allerlei van die uh, excursies uh, door de jungle en zo. Ja. ja. Nou ja, ik denk dat het um, voor mij ook echt een, een uh, soort. Uh, je gaat helemaal was. stralen als je het erover vertelt. Je ja. <laughs> begint echt helemaal. Ja, het was denk ik een soort proeven om te kijken: kan ik dit in mijn eentje? En ik vond het ook, uh, want van uh, Bangkok ben ik naar uh, Vietnam. Vietnam gevlogen maar, naar Saigon. Ja. En dan kom je in een heel nieuw land met weer een, een andere taal en met andere munteenheid. En, maar we praten en... nu over eind jaren 80, hè? Dus uh, ben je met 71, 5, 70, 95, ja, 95, ja, 95, sorry, 95. Ja, de ja. grens van uh, Vietnam waren toen ook nog niet zo lang dus open. Ja, daarom. Dus ik, uh, je heb... gaat naar een communistisch land. Uh. Ja, ja, ja ik heb dat toen, uh, denk ik, collect call gebeld naar mijn uh, moeder. En die uh, schrok zich ook wel rot dat ik naar Vietnam ging. <laughs> Ja, maar wat, ja, ik herinner me ook vooral dat, dat, het dat het zo leuk is... om dan in zo'n nieuw land weer alles uit te vinden. En, uh, en, en dat dat ook lukt. Hè? Dat je je gewoon redt in je eentje. Dat is geweldig. Ja, nee, dat, ik, ik, ik, moet, ik moet zeggen, ik, ik, ik bewonder die vrouwen die dat doen. En uh, ik vind het ook geweldig. En, en, en, en dat zie je ook weer dat uh, de kracht van de Nederlandse vrouw. Weet je wat ik zo jammer vind? Dat... Weinig vrouwen dan echt doorbreken. Dat we nog nooit een vrolijke minister-president hebben gehad. We hebben nu gelukkig een vrolijke uh, voorzitter van de Kamer. Uh, ik heb, wacht even, voordat we naar de bellers gaan, doe ik eerst een mail. Pest de premier bij een kleine correctie op wat allerlei bellers beweren over scheiding tussen kerk en staat. Ja, in Nederland hebben we wel scheiding tussen kerk en de neutrale overheid, maar beslist geen scheiding tussen kerk en publieke ruimte. Nee. Mensen met welke overtuiging dan ook hebben het volste recht om daarmee in het openbaar de boer op te gaan en ernaar te handelen, ook in de politiek. Het bestaansrecht van Christen... Christelijke partijen staat buiten kijf. En inderdaad, je kunt ChristenUnie, SGP... beslist niet één pot nat noemen. Vriendelijke groeten, Harmen, Talstra. Ja. En niemand, er is ook geen scheiding tussen kerk en politiek. Nee, hey, nee dus precies. Je mag politiek, ja. inderdaad. Vanuit ja. de dingen beleven. Oké, okay, we gaan naar... Uh, even kijken. Jelle de Jong uit Amersfoort. Meneer Jelle de Jong uit Amersfoort. Sunny ik heb nog nooit zoveel... Oh, Damjendo, ik heb nog nooit zoveel informatie over bellers gaat. Jelle de Jong uit Amersfoort. Goedenacht. Wat wilt u kwijt? Hoi, hoi. Um over de donorwet... en over de brexit... Ja. ik dacht dat als dingen de grondwet raken... Dat je dan twee derde meerderheid nodig hebt. 66,6 procent. Nee, dat is niet zo. Want oh. de brexit heeft, het raakt de grondwet niet, maar raakt het Europese verdrag. Ja. En het Europees verdrag is met een gewone meerderheid uh, aangegaan. Verdragen worden met gewone meerderheid gedaan. Ja. En uh, wat was de andere? De, de orgaanroofwet. Orgaan nee, de orgaanroofwet valt ook ja. niet. Uh, je, je zou dan, het, het, het, je technisch, het is een heel technisch verhaal, maar het komt niet in strijd met de grondwet. Oh. Uh, maar ik ben van mening dat het in strijd is met uh, het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Yeah. En als, je, als wetten in strijd zijn. De Nederlandse rechter mag niet toetsen of een wet in strijd is met de grondwet. Maar mag wel toetsen of een wet in strijd is met internationale verdragen. Yeah. En als dat het geval is, dan moet die wet uh, worden ingetrokken. Dus yeah. ik uh, ben zinnend zijn procedure te beginnen als het doorgaat uh, daarover. En dan uh, kijken maar in, in feite mag je uh, de orgaanroofwet. Doen zonder dat je de grondwet schendt. De integriteit van het menselijk lichaam is een grondrecht. Ja, maar zo staat het niet in de grondwet. Oh. Want je integriteit, om een voorbeeld te geven. je, je, je moet je laten fouilleren. En je moet, ja. uh, als je van bolletjes slikkers wordt verdacht... inwendig onderzoek doen, is ook schending. Ja. Van, en, en in de gevangenis, als je in de gevangenis zit... moet je je uh, uh, anus laten zien als je op bezoek bent geweest. Is ja. ook schending. Dus er is toegestaan dat de, me, de fysieke integriteit... onder bepaalde voorwaarden beperkt mag worden of geschonden mag worden. Toch, mevrouw Rotz? Ja. Klopt, ja. ja. Ik ben oh. de steeds de politicoloog. Ja. Dus, uh, <laughs> maar dus vandaar. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, goed uitleggen. Dankjewel. Da Damian, doe die naam niet zo snel wegdrukken, want uh, ik onthoud niet alle namen. Uh, Ron, goedenacht. zeg het maar. Prem. Ja. Goedenavond, Prem. Ja, goedenacht. zeg het maar. Uh, is er voor of tegen het collectieve inkomen? Wie? Mevrouw Gerdi-Drots, wat is collectief inkomen? Het basisinkomen bedoelt u misschien? Um, gaan jullie als gemeente over basisinkomen? Nee, daar gaan we uiteindelijk niet over. Uh, het is een, een, uh, dat is een besluit voor uh, landelijke politiek. <laughs> ja, maar ik heb mijn persoonlijke mening we, erover. Ja, yeah. nou, we hebben in niet we, we hebben in Zwolle wel een paar uh, experimenten die uh, een beetje in die richting gaan. Waarbij uh, mensen die een uh, bijstandsuitkering ontvangen, uh, worden vrijgesteld van uh, hun sollicitatieplicht. En uh, uh, waarbij we gaan kijken of, of ze uh, meer uit zichzelf uh, tot werk komen. Ik, ja, ik persoonlijk denk dat het uh, uh, principe van... Uh, dat je werkt voor het geld dat je verdient... Uh, dat dat een heel goed basisprincipe uh, is. En Ron, ik ben en dat... bang bij basisinkomen dat mensen zich gaan richten daarna. Dat zie je ook bij bepaalde regelingen. Terwijl je eigenlijk vindt dat wij allemaal, hoe we hier zijn... voor onszelf moeten zorgen, moeten werken, alles. En als je het niet kan... Om wat voor reden daar ook moeten de regelingen zijn. Ik vind het heel goed, want sommige mensen in de bijstand hebben psychische problemen. Het heeft geen zin om zijn sollicitatieplicht op te leggen. Ja, precies. Okay. Dan, dan de volgende vraag. Bent u voor of tegen de legalisering van, van drugs, softdruk? Het, de softdruk is al gelegaliseerd, hoor, Ron. Nee hoor, het is nog niet, uh, niet officieel. We het een, is gedoogd, we een gedoogbeleid. Het is een gedoogbeleid, ja. zoal heeft het gedoogbeleid ja. ook. En ik wil je erop wijzen dat er is aangenomen dat er nu gemeentes wiet gaan telen. Ze hadden het al geprobeerd in 2006 ja, in een die grote die die conferentie in Almere. In Almere is nu privé, dus thuis en ja. een teentje. Wat ik, zei je? Thuis en teentje, twee lampjes voor jezelf. Ik laat ze naar de koffieshop. Eh, ik versta je, je, je niet, je moet je hand voor die microfoon weghalen, want mijn luisteraars verstaan je dan ook niet. Ja, oké. Okay. Wat zei je? Ja, Ik zal het nog een keer, nog een keer vragen. Uh, uh, wietkweken thuis? Ja. Uh, ja, ik ben daar allemaal geen voorstander van. Uh, ik denk dat. Is het vanuit het geloof of is het meer vanuit eigen? Is het vanuit het geloof dat u niet voor wietkweken thuis bent of vanuit een. Uh... Um, nou ja, ik, ik ben politicus. Ik, ik zit hier als, uh, als politicus. En uh, als christenpoliticus uh, baseer ik mijn standpunten op, uh, op, op, uh, mijn, uh, ja, op hoe ik als, als christen in het uh, leven sta. Uh, ik vind um, uh, dat een verslaving überhaupt uh, niet goed is. En Dan ben je ook ik... tegen alcohol. Nou, nou, uh, Want je mag je, wat ik grappig vind, je mag je in dit land kapot zuipen. Ja, gelegitoneerd, ja, de, uh, maar als je, oké, okay, John'tje wil ik niet zeggen, maar als ik thuis, uh, als ik een, een, een, een snuif cocaïne neem, die ook vroeger gewoon in Coca-Cola zat, ja, en dat... Ja, nee, maar, maar goed, maar uh, dus, uh, nou, van, er zit van, wel een hypocrisie in. Nee, van, van alcohol kan je, uh, als je het als je met mate gebruikt, kan je er uh, prima van, maar uh, van genieten. met mate, cocaïne met mate, café is net als koffie, als je ja. het met mate gebruikt, is niet zo'n probleem. Nee, en, en alle, uh, alle uh, situaties waarin mensen te veel nemen, waarin verslavingen zijn. Daar vind ik dat we als overheid echt een uh, dus taak hebben om, om ervoor te zorgen dat mensen uh, uh, ja, stoppen ik wil met die weten verslaving. Ik wil die weten wat Voster allemaal wil weten. Oké, okay. nou, dankjewel Ron, want we moeten naar de volgende bellen. Doei. Uh, uh, Prim, ik ben het totaal met je uh, eens wat de orgaanroof betreft. Ik stem nu op de ChristenUnie. Dat deed ik ook de laatste Tweede Kamerverkiezing. Niet omdat ik christen ben, maar omdat zij een fatsoenlijk Israëlbeleid hebben. Goedjes en fijne uitzending nog van Hanna Elisabeth Walstra. Uh, dan gaan we naar de volgende beller. Uh, Hans. Uh, Hans, goedennacht, zeg het maar. Ik ben voorstander voor de Donauwet. Alleen, uh, wat heeft u zin? Ik ben 73. Nou, wat uh, je leeftijd. Wat kun je dan nog van gebruiken? Dat is een vraag voor mij. Je kunt voor mij alles krijgen, alles met pincode. Ik, ik, oh, ben... ik ben eigenlijk alleen in je pincode geïnteresseerd. <laughs> en niet in de rest, want die wil ik niet. Ik weet het niet, ik heb geen medisch verstand... maar ik begrijp dat 73-jarigen ook nog organen hebben die ze kunnen... maar ben je al geregistreerd als donor? Ja, zeker. Nou, dan heb je met. toch geen orgaanroofwet nodig? Nee, maar je hoort niks anders over donorwet en alles. Je moet gewoon openstaan. En als... Nee, ik vind het heel goed dat jij dat wil. Ik vind het ook heel goed als mensen marihuana willen roken. Ik vind het heel goed als mensen cocaïne willen snuiven. Ik vind het heel goed als mensen heroïne willen spuiten. Ik wil het niet, voor mezelf. Maar als mensen het willen doen... Ik bedoel, iedereen moet doen wat ze lekker willen. Ik ben ja. helemaal liberaal. Ik doe uh, even een gemeenschap. En als je kunt delen... Nou, dan, uh, ik, Hans, open. als je weet hoeveel belasting ik betaal... Ik betaal over het grootste deel van mijn inkomen 52% belasting. Ik deel mijn geld met mijn medemens En uit dat geld dat ik met mijn medemens deel... worden er heel veel dingen gedaan voor arme kinderen, voor zwakke mensen... en voor mensen met de uitkering. En ik ben iedere dag dankbaar dat ik veel belasting mag betalen... zodat mensen geholpen kunnen worden. Ik deel mijn liefde voor deze maatschappij. Ik deel mijn patriotisme. Ik deel mijn intelligentie iedere zondagnacht om jullie twee uur lang te vermaken. Ik deel meer dan jij, want ik rook en ik betaal op mijn pakje sigarettenbelasting. Ik drink bruine rum en ik betaal daar heel veel belasting over. En het zijn die asociale mensen die geen sigaretten roken, die niet suipen en geen belasting betalen die, en die honderd jaar worden, die die maatschappij geld kosten, AOW kosten, medische kosten. Dat zijn asociale. En alleen maar omdat ik me organen niet wilt delen, zeg je dat ik asociaal ben? Hans? Ja, ik, ik, ik, ik kan helemaal. Ik voel dat er zo iemand zwerft van de eerlijkheid van u. Ja, ik ben een eerlijk mens, Hans. Was iedereen maar zo eerlijk als ik? Ik ben geïnspireerd door Jezus om de waarheid te zeggen. Ik geloof, geloof. Oké, okay, maar Hans. Oh, Hans is weg. Oké, okay, dan gaan we naar Elko. Mevrouw Gerrit kijkt met zulke nee. grote ogen. Wat verbazing. <grijg> <lacht> ja. Nadat je zoveel bellens had. Ja, ja. Maar, ik, het is een populair programma. Dag Elko. Goedemiddag. nacht Elko. Goedemorgen. Goedemorgen, mag je ook, zeg het maar. Je had het net over de belasting, hè? Ja. En, uh, ja. Jij krijgt eigenlijk betaald uh, door onze belasting. Ik word betaald, door maar ik ben ook de enige presentator van de publieke omroep... die de belastingbetalers iedere week bedankt. Ik zeg ook dat ik een uitkering krijg. Van meer dan 1475 ja, uh, euro. Elko, ik ben de enige ja. presentator op de publieke omroep... die iedere week vertelt... ze hebben een heel televisieprogramma gemaakt... waar Astrid Joosten gaat vertellen dat ze net onder de balken... en de norm 175.000 bruto verdient. Ik vertel het al vanaf 26 janu of hoeveel januari 2016 wat ik verdien. Ik, heb bij ieder programma, ik, verdank, ik bedank iedere week de belastingbetalers. Maar ja, dit is je dan? Maar ik krijg meer dan 1475 euro per week... voor het maken van dit programma. Ja, maar Elko, die blanke bazen van Pound... hebben me toch weer, ik zal geen krachttermen gebruiken... want ik ben producer, redacteur, eh, regisseur... Eh, presentator, samensteller... Eh, eh, alles van dit programma. Op zondagnacht komen er een paar... komt Lieke even een beetje klieren... en die pak dan eigenlijk... krijgt Lieke per minuut meer verdien, verdient ze meer dan ik. Nou, doe je het goed... Ja, maar ik doe het helemaal heel hele lieve goed. Nederland is een gaaf, fantastisch land. Het beste land ter wereld. Beter dan die domme Verenigde Staten van Trump. Wat zei je, Elko? Dan moet je niet overdrijven. Nee, Nederland is echt het allerbeste land ter wereld. Ken jij een beter land dan? Ja, nou, de cijfers zeggen het wel, hè. De noord Scandinavische landen. Nee, ik ga kijken naar het zelfmoordpercentage in de Scandinavische landen. Nou ja, hier. Elko, ga kijken naar hetzelfde. Weet je wat het is? Weer de feiten, de feiten, de feiten. Ga kijken naar het zelfmoordpercentage. Het enige land wat ik beter vind dan Nederland is Duitsland. Beter eten, goedkoper, alles, slimmere mensen, betere auto's, alles. En daar als, super, als intelligentste Nederlander zou ik me daar wat meer thuis voelen. Maar goed, dank Elko, je lijn is ook slecht. Oké, okay, um, dan heb ik nog mevrouw Voster. Mevrouw Voster, goede zegt u het maar. Ja, ik wilde graag dat gedicht wat die mevrouw opgelezen heeft, Me wil die graag ergens kunnen nalezen. Nou, de mevrouw is Gerdien Rots. Zij is ja, die is Rots, ja Gerdien ik. Rots van de Christen. Gerdien Rots, ja. Van de Christen En Zwolle. Gerdien, waar kunnen we dit gedicht vinden? Het is een gedicht van Treintje Gosker. Um, er is een website van haar en dat is volgens mij www.terreintje. Ter reintje, met T uh, I, I J T, T E R R I J Je schrijft treintje, maar als u misschien via Duck the Go, want u moet niet op dat smerige Google gaan, maar Duck the Go de zoekmachine dat heet, het treintje T R zoals treintje Oosterhuis Ja, dan, ja, dat begrijp ik. En dan Gosker G O S K E R Oscar. En het gedicht okay. heet Zwolle, toch? Ja, ik woon in Zwolle, hè? Oh, okay. en wat gaat u stemmen, mevrouw Voster? Dit wordt interessant. <laughs> u vraagt wel heel veel. Okay. Nou, mijn buurman is ook bij de ChristenUnie, dus misschien dat ik op mijn buurman stem. He, ik, en wie is dat? Dat is uh, Wim Driessen. Ah, ja. Ja. ja. Maar mevrouw Voster, hoe vindt u dat... Uh, Zwolle de afgelopen periode bestuurd is door deze collega's? Oh, ik vind het prima. We hebben ook een hele fijne burgemeester. En dat is bijna mijn buurman. Oh. En, maar, maar, maar, en mevrouw Voster, als u een puntje van kritiek zou mogen hebben... wat beter moet in de stad, wat zou u dan zeggen? Ja, ik, ik vind het de parkeer, de parkeer is te duur. Ja, parkeren moet minder duur. Veel, maar, dat is veel te duur. Mevrouw Voster, ik was laatst in Zwolle... Uh, uh, voor uh, de, de, de vrijheidsdebatten. En toen vond ik het parkeren ook erg uh, uh, prijzig... voor een ja. stad als Zwolle. Uh, uh, mevrouw uh, Rots, ik ben het, mevrouw Vons, kunt u het parkeren niet goedkoper maken? Want u, u rooft uw eigen bevolking, leeg. Nou, <lacht> ja. Nou, zo erg <lacht> ja. is het niet hoor, maar... <lacht> Mevrouw Voster, weet nee. u wat, wat ik doe bij radiomaken? Ik moet overdrijven. En dan moet ik iets heel erg groot overdrijven... zodat mensen gaan lachen. En dan luisteren ze... Want anders ja. kabbelt het voor zoals veel op deze beslukte zender... en dan luistert de luisteraar niet. Nee, maar ik luister wel al zolang als, als jij dat u dat programma nee, heeft. Mevrouw Foster, u moet alsjeblieft zeggen. Ik ben 56. Ik zeg nou je ja. Hoe oud bent u? Ja, mag ik dat zeggen? Ik ben 82. Nou, ik ben, ik ben 56. Dan moet ik u toch respecteren. En dan moet ja, u dat is waar, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja beschaving nee. mevrouw Foster. Terug naar de parkeerkosten. Parkeer ja. ja. ja, ja, trentje Gosker, hè? Ja, gos treintje ja, ja, Gosker. Ja. Nou ja, maar als ik een fout maak, dan, uh, nee, dan, dan Google die zegt dat ik het niet goed doe. Nee, dan moet u ook duck-duck-go doen. En we gaan wat iets beter doen. Ge, je, je kent de naam van de buurman. Gerdien Rots geeft morgen het gedicht aan uw buurman. Ja, oh, en, gingen... en dan brengt de buurman wel. het persoonlijk ja. voor u. Ja, ja, ja. Wij, wij passen op elkaar zijn huis als ze met vakantie zijn. Oh, kijk. kijk, mevrouw Foster, dat wil zeggen. Oh, dan krijgt u, dan krijgt u dat gedicht en dan print je weer met een paar... Nou, ...zorg ervoor u krijgt en het gedicht met het e-mailadres, uh, de, de website erbij. Ja. Nou, dat vind ik hartstikke lief. Ja, ze zijn ze ah, van ja? de Zeker, christen, leuk. ze zijn ja. lief. Ze zijn ja. niet zoals Nog die orgaanroefers. Nog een hele roefen. fijne uitzending, want ik ga mijn bed weer in. Oké, okay, dag mevrouw Voster. Ja, dag, dag mevrouw, dag meneer. Dag, dag mevrouw Voster. Wat een lieve vrouw zegt, het parkeertarief, omlaag. Ja, nou, ik denk dat Zwolle, of ik weet dat Zwolle... Uh, ...de parkeertarieven in vergelijking met andere steden, dat het meevalt... Het is, uh, wat voor antwoord is dat? Nou, dat, ja, dat onderzoeken wij. Dat onderzoeken wij. Ja. Ja, ja, ja. Het blijft een misdaad om mensen te belasten... voor het parkeren van hun auto... waarvoor ze belasting al betalen. En wiegenbelasting. Nou, uh, wij hebben een prachtig mooie... oude middeleeuwse binnenstad. binnenstad. En uh, daar kun je niet veel auto's kwijt. Nee. Dus we moeten... Uh, parkeergarages bouwen... rondom die ja. oude binnenstad. Maar daar, daar gaat het nu en, om. Het gaat buiten die binnenstad. is dus er ook betaald parkeren. Ja, daar zijn nog een paar zones daarbuiten ja. waar inderdaad ook betaald parkeren maar is. Dat, dat is nou dat is uh, uh, vaak een verzoek van uh, bewoners van die wijken zelf, ja. omdat zij, uh, omdat de bewoners van die wijken ook graag hun auto in hun eigen straat willen parkeren. Ja. En dan uh, heb je dus parkeerzones nodig waar uh, bezoekers uh, dan hun auto niet kunnen parkeren of tegen betaling uh, okay. kunnen parkeren. Ik hoor ja, het. Wel. Ik, ik dit, sta... dit, dit debat ga ik niet winnen, luisteraars. Ik heb een probleem, mevrouw Rodt. Het is 2 uh, minuten voor uh, minuut voor 1. Uh, U ziet hoe het vliegt. Uh, ik heb nog bellers. Die moeten even aanhouden tot na 1 uur. Uh, er is Flitzo, heeft een tweet. Er heeft alleen coca-bladerextract gezeten in Coca-Cola. Totaal niet vergelijkbaar met de kook van nu. Eens te meer dat Prim dombo is. Nee, Ilflitso. Ik heb niet gezegd dat er veel cocaïne zat in Coca-Cola. Maar er zat inderdaad de bladeren van het coca-extract. En dat had dat stimulerend effect van Coca-Cola. Dus de feiten waren juist. Luister, luister niet. Meneer, mevrouw, uh, meneer Visser heeft de vraag. En ga je oerend hart draaien, speciaal voor Gerdien Rotz. Oké, okay, draaien we tot het nieuws van 1 uur. 1 minuutje oerend hart. En daarna komt de vraag van Hans Visser over de winkelsluiting op zondag. Weet je het niet jezelf aankondigen, Gerd? Ja, oerend hart van Normaal uit de Achterhoek. Ik zeg oeh. Oe. Ik zeg Door aangeschud, oerend haat, want ze hadden van de gehuurd. Langzaam rijden, da dat deen ze nooit, daar vonden ze toch maar niet verknoot. Een bed is op sinat -oh on en -in tien is op de BSA. -e <tels>